you were all Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort, niet vanuit Hotel Hoogland, maar vanuit de studio, wegens een technisch probleempje. Uh, Donderdag gaan we twee tweede uur doen. Volgens mij gaan we eerst met de burgemeester praten. Ja, maar die moet nog even arriveren. Ja, die krijgt natuurlijk zijn paraplu niet open. Nee, dat zal het zijn, denk ik. Of hij wacht tot het droog is. <laughs> nou, wij, uh, wij zijn in ieder geval al uh, zover dat we ook eens even kunnen praten over de activiteiten in Zandvoort. Ja, maar laten we er even op wachten. En uh, waar, gaan we, waar gaan we eigenlijk mee sluiten? Laag vliegen, hè? Wij sluiten met een, uh, voor, in ieder geval voor mij ook interessant onderwerp, af kustwacht. de kustwacht. Ja, dat zeg de eigenlijk vliegen. Ja, laag vliegen. <laughs> ja, maar dat is niet alleen vliegen, hè, dat is ook waar. Ja, ja. ja. Ik, uh, ik ben nieuwsgierig eigenlijk, want uh, daar, daar hoor en zie je weinig van, uh, van wat die kustwacht nou doet. Uh, ja, Geheimzienig. Een beetje Jens. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Dus, ze werken vanuit de muiden en den Helden, maar meer weet ik er eigenlijk nee, ook niet van. Nee. De, die zullen we eens flink uitmelken. Nou, laten we eerst nog even een stukje muziek doen.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 have one you can't have none you can't have one without the own.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 Can't have one without the other, love and marriage gezongen door Frank Sinatra. En het gehaast komt binnen burgemeester Niek Meijer. Hij mag meteen gaan zitten, hij geeft gezellig uit. Goedemorgen. <laughs> Hoe is het? Goed, helemaal uitgerust in de vakantie. Ja, zeker, heerlijk. Ja. En ik lijk een beetje gehaast, maar dat is omdat ik uit een uh, geanimeerd gesprek met een 65-jarig huwelijk kwam. Oh ja, dat... En dat loopt dan toch uit en ja, dan denk ik ja. van, oeps, oh, wat heb jay. ik met ZFM en de luisteraars afgesproken. Oh jee, oh jee. Nou, je bent exact op tijd. Ja? Tien over elf. Oké. Okay. Dus geen enkel probleem. Waar was of, de vakantie naartoe? Uh, of is dat de... B, Frankrijk. Oh. Langs ja. de kust. Nou. Heel andere kust dan hier, hè? Ja, ja. ja, ja. Het ah, ja. was ook zand, maar de, de golfslag is uh, wat intenser. Hm. Dus golven van 1,5 meter heb je met een zekere regelmaat. Ja. En dan de onderzee die daarin terugkomt. Ja, ja, ja. ja. Het kan een beetje links zijn hier en daar. Uh, het is opletten. En dat is ja. water. Water is altijd, vind ik, uh, waar je respect en uh, ontzag voor mag hebben. En dat, dat valt me weer op als je terug bent in dit land. Uh, dat wij. Uh, ja, daar word je weer mee geconfronteerd. Mm. Twee ernstige ongevallen. Ja. ja. ja, ja, ja, ja. Staat hij aan eigenlijk? Ja, ja. staat hij oh, echt wel aan? Ja, ja, ja. Dus, uh, okay. weet, weet wat je zegt. <laughs> nee hoor. Ik denk dat we juist heel open met, met elkaar moeten praten <laughs> over dit soort dingen. <laughs> er staat uh, op mijn lijstje uh, iets over het veteranencomité, maar ik weet niet wat ik daarover moet vragen. Veteranendag is al voorbij. Ja. Ja, ik, uh, we kunnen hooguit eens kijken van, uh, we hebben het nu twee keer uh, georganiseerd. Ja. Daarvoor werd er eigenlijk niet of nauwelijks iets aan uh, gedaan in uh, Zandvoort, maar in veel gemeenten overigens. En ik denk dat ik met het comité, want uh, na de eerste keer wat de gemeente zelf heeft georganiseerd, heb ik gezegd uh, in de groep die het betrof, van nou, wie wil eens met ons gaan meedenken? Want je, want je wilt uiteindelijk dat, dat zo'n, uh, ja, Zo'n dag of zo'n ontmoetingsplek wordt gedragen door de mensen die het ook echt aangaat. En de, de gedachte achter Veteranendag vanuit de landelijke overheid is heel simpel. Het in verbinding brengen van veteranen. En dat zijn dus uh, de Tweede Wereldoorloggangers, de Indiagangers, noem ze allemaal maar op. tot de Korea. Ja, die hele cyclus zit ja. ertussen. Met inwoners. Zij met elkaar, maar ook weer met inwoners. En dat is wat je probeert uh, daarmee aan te geven. Maar ook een stuk... Ja, een stuk waardering voor het werk wat ze hebben gedaan. Ik bedoel, niemand hoeft het eens te zijn met het feit dat wij een oorlog voeren of een vredesmissie hebben. Maar waar je wel waardering en respect voor kunt hebben, is dat mensen zich daar wel loyaal achter scharkeren dat dat besluit bestuurlijk is genomen en dat loyaal uitvoeren. Dat is een groot verschil. Hebben jullie enig zicht op het aantal uh, veteranen in Zandvoort? Ja, sterker nog, ik denk dat ik een van de weinigen ben die exact weet hoeveel er zijn. <lacht> Want dat is een beveiligd bestand wat wij af en toe mogen gebruiken om die brieven te versturen. En dat zijn er rond de... Nou, ik, ik heb nou het exacte aantal niet paraat, maar ik dacht rond de 80, 90. Toch nog. Ja, ja toch nog. Ja. Ja, echt veel. Ook nog hele oude uit, uh, uit de knieltijd? Ja, ja uh, en, en van de Tweede Wereldoorlog ja. nog. Echt uh, van de leeftijd van mijn vader, uh, zeg ik wel eens. Dat was ook de eerste keer. Uh, dat heb ik iets over mijn vader verteld, over zijn herinneringen daarvan. Uh, en dan, dan zie je gewoon mensen dat uh, van die generatie heel goed herkennen wat daar leeft. Wat je natuurlijk als... Uh, nou ja, ik ben toch van een andere generatie. Uh, wat buitengewoon moeilijk is om je daarop in te leven als je dat niet zelf hebt ervaren. Nick, je, je zei dat uh, het doel is om... Uh de contacten te leggen uh, met de bevolking van Zandvoort. Uh, kun je wat voorbeelden geven van hoe dat dan gebeurt? Um, Zover zo zijn we nog niet. Dit, dit is het landelijke doel. En uh, daarom hebben we ook gezegd, die, die koffieochtend... want zo noem ja? ik dat eigenlijk. Nou ja, dat is een activiteit. Ja, maar dus maar de, de, de, oh ja, ja precies. Nou, <laughs> dat is waar, dat is, nou, die hebben we eigenlijk ingesteld en ook breed gepubliceerd. En dan zeggen we, nou, dit noemen we dan de veteranenochtend... wat ons betreft, ja. maar inwoners kom ook. En, ja? en, en, en, en kom eens luisteren, kom eens praten met elkaar. En slaat dat aan? De eerste keer waren het er ver over de 100 mensen. We hadden echt veel te weinig stoelen, want uh, <laughs> wij dachten echt, wat gebeurt hier? En de tweede keer waren er, uh, ik denk, rond de 80. En dan zie je, dus als het daarop stabiliseert, denk ik van, nou, prima. En ik, ik weet niet of het of er een derde keer komt. Wij willen echt met dat veteranencomité, dat is die, die, die groep uh, mensen... Gewoon eens kijken van wat past nou in Zandvoort. Want daar wil je naar zoeken. Hè. Er zijn allemaal blauwdrukken voor. Maar je wilt gewoon kijken wat past hier nou. Wat, wat vindt men plezierig. Een eigen gezicht heeft. krijgen. Ja. Ja. En, en dat uh, mag met, met, met wat beperkte middelen van overheid scheld. Maar daar moet niet het accent op liggen. Nee, okay. De gemeente is duidelijk die initiatiefnemer hierin. Wij hebben het initiatief genomen. En de, de, de, de, de wens van het bestuur is dat we dat langzaam gaan overdragen. Ja, dat er een, een comité komt wat dat gaat ja, overnemen. een comité zit er al. A la Oranje Comité. En, en, bijvoorbeeld, en ja. En de, de, dus het comité zit er al, uh, alleen die zijn nu aan het zoeken. En da, daar moet je ze altijd nog een paar jaar denk ik gewoon in begeleiden. En eens kijken en wat sparren van uh, waar komen we dan uit. Ja, ik, ik, kan me, ik heb er zelf ook wat aan meegedaan herinneren van vorige jaren. Dat er dan wat activiteiten zijn. Uh, ik vond een eye-opener bijvoorbeeld langs alle monumentjes in Zandvoort... die iets met de oorlog te maken hebben gehad... Ja. Uh, je kunt je voorstellen dat je zoiets kan in, inpassen ja, in, ja, dat kan. In, in activiteiten. Ja, in, waarbij je zandvoorters en veteranen samen iets laat doen. Ja, dit, dit soort hele praktische, gewoon, uh, ja, ik noem dat maar uh, met je voeten in het zand uh, dingen. Ja. Daar zoeken we naar. En uh, dit jaar was er dus ook voor het eerst, vooral ook omdat het één keer in de vijf jaar is, dan, dan is de bedoeling iets extra's. Hadden we die intocht met oude legervoertuigen. Ja. En dat, dat sloeg ook wel aan. En dan zie je ook, als je dan eh, op het Raadhuisplein bent... Ja, dat trekt gelijk ook allerlei mensen. Ja. ja. Want dat trekt aandacht. Ja. Die oude voertuigen. Maar vooral ook die enthousiaste mensen eromheen. Hè? Ja, en, en je kunt mensen laten meerijden. En... Ja. En het Bunkermuseum zal dan mogelijk ook zo'n activiteit kunnen zijn? Op termijn zeker. Uh, waarbij je wel moet realiseren. Want uh, meneer Hendricks vroeg dat net al. van uh, Ook de knellers. En, de, ja. uh, en dat zijn toch de minder mobiele mensen. Dus dan moeten we altijd even kijken. Van, ja. Kunnen we daar een mouw aan passen? Ja. Ja. Merken jullie nu ook dat uh, dat soort ontmoetingen enorm veel emoties losmaakt? Um, ik ben even aan het denken. daarom val ik stil. Um, het raakt mensen wel dat je de moeite neemt. Dat, dat krijg ik dan wel persoonlijk terug in de één-op-één-contact. Als je even de zaal doorloopt en je, je, je gaat even het gesprek aan met iemand. So, men, men waardeert het erg dat je de moeite neemt om er iets aan te doen. Ja. En het is niet zo dat je veel tranen ziet of iets dagelijks. Nee, die, nee, dat is echt niet zo. Maar wel, wel die waardering krijg ik hm. terug. En we hebben tot nu toe twee keer een onderscheiding overhandigd. En dat, dat raakt mensen echt, merk ik. Uh, Vooral ook omdat je, wij hebben als Nederland toch denk ik een belangrijke positie hebben ingenomen op een aantal missies, ja. vredesmissies. En in het begin hebben we denk ik behoorlijk onderschat wat de effecten daarvan zijn ja. geweest. En dat is niet erg als je er maar niet voor afsluit, je moet ervan leren. En daar zie je nu de effecten langzaam in generaties naar boven komen. ja Daarom is het ook Rijksoverheidsbeleid om, om daar wat aan te doen. Ja, het, uh, want je ziet steeds meer krantenberichten verschijnen van mensen die toch wel wat problemen hebben gehad met de missies die ze volvoeren. En dan is het psychologie van de koude grond. Maar praten over een probleem helpt vaak wel. Helpt al. Dat, dat, dat geldt voor heel veel dingen in de samenleving. Gewoon praten over ingrijpende dingen die mensen zijn, hebben meegemaakt is al verstandig. Vooral door lotgenoten. Ja. Dat is ook, kijk, um, uh, af vrijdag een week geleden. Ik was nog op vakantie. Hebben We hier toch een uh, ernstig ongeluk gehad op het strand. In hele lange tijd is ja. dat niet gebeurd. Laten we dat vooral benadrukken. We zijn echt een heel veilig strand, vind ik. En dan is het verstandig dat je als openbaar bestuur, maar ook als organisaties, die vrijwilligers die erbij waren, echt, er staan mensen die staan daar en die grijpen gelijk in. Dat vind ik zo top. Nou, daar ga ik ook eens even nog mee praten. Gewoon, ja. laat ze maar eens hun verhaal doen. Ja. En dat, dat, dat je hoort van mensen dat het een oplucht. En een oorlog, laten we dat heel erg benadrukken, heeft een volstrekt andere dimensie, hè. Dat ja. kunnen wij, als wij dat niet hebben meegemaakt, niet inschatten wat je dan allemaal overkomt. Maar ook daarvoor geldt dat soort dingen. En misschien moet je dat soms in een wat professioneler omgeving gieten. Ja, maar wij kunnen dan op onze amateur manier daaraan bijdragen. Ja, alleen al door te luisteren. Ja. Gewoon vragen stellen, nieuwsgierig zijn. Alleen nieuwsgierig zijn naar mensen. Geen ja. commentaar geven of wat dan ook, want dat is veel te ingewikkeld vind ik. Ja. Niet een ander onderwerp, het is even switchen, maar uh, waar we over uh, wilden praten is uh, de verblijfsvergunning in gebieden, gebieden verblijfsvergunning, daar heb jij je behoorlijk sterk voor gemaakt. Volgens mij wordt nu het gebiedsontzeggingsbeleid. Ontzeggingsbeleid, sorry, neem ik Het kan niet zo zijn dat wij in stand voor verblijfsvergunning gaan nee, nee, nee, nee. introduceren in mijn nee, nee, nee. liberale optiek. Nee, nee. Het is meer te ontzeggen, ja. Ja. ja, ja. Uh, dat is een, een tijd geleden heb je daar ingegrepen, heb je daar actie opgenomen. Uh, wat is de status daarvan? Hoe, hoe, heb je daar veel gebruik van moeten maken? Um, nee, tot nu toe is die één keer opgelegd, um, vier weken geleden. En dat is ook de bedoeling van dit beleid. Hè? Dit beleid is om excessen aan te pakken. Ja. En uh, ik denk twee jaar geleden hebben we denk ik als openbaar bestuur, maar vooral de politie laten zien... nu is het echt over, einde oefening plat gezegd om het zomaar zwart-wit te zeggen. En daar ben ik de politie heel dankbaar voor dat ze dat zo vakkundig hebben opgepakt. En aansluitend hebben wij gezegd, dat betekent ook dat je beleid nu moet gaan richten op het feit dat als het nu opnieuw gaat gebeuren, dan pak je door. Nou, en dat is, dat, dat is een gebiedsontzegging. Ja. En dat, als, je, als je dat beleid bekijkt en je leest dat zo in eerste instantie, dan dacht ik ook bij mezelf van, ja, moet dat allemaal zo gedetailleerd en zo. Maar dat is nou eenmaal Nederland, dat is vervelend. Maar diegene die nu hier gewoon het gastvrije Zandvoort echt alle fatsoenswaarde aan zijn laars lapt, nou, die krijgt een dubbele tik. Ja, het, het is volgens destijds. mij. Sorry. sorry ja. Volgens mij uh, uh, is het vorig jaar ingezet, bij wijze van proef, voor vijf maanden. Vorig jaar hebben we als proef uh, ge, uh, ingezet. Ja. Uh, en toen is het ook niet toegepast. Uh, dat was ook een beetje de verwachting. Want uh, je wilt ook dat er een soort preventie van uitgaat. Want je moet geloofwaardig blijven en die preventie zet hem vooral in het feit dat omstanders, want dat vertelt zich natuurlijk wel door, hè? want er is maar een kleine groep etterbakken waar je dit voor doet. Die moeten ook beeld hebben van, ja, dan hebben ze dat beleid wel, maar hier, hier gebeurt het ook. Hier wordt het ook toegepast. En daarom wil ik dat beleid ook. En de raad had daar, en terecht denk ik, ook wel wat aarzelingen bij, dat hoorde je ook in het college, van de zorg van slaan we niet door. En ga je nu niet een heksenjacht creëren? Nou, daar hebben we het denk ik goed over gehad, want dat is het laatste wat we moeten willen. Maar wat we wel willen is in die extreme situaties, en dat zijn vaak maar een paar personen die gewoon het bloed onder je nagels vandaan halen. Nou, ja. Die pak je gewoon hiermee. Ja. Het, het, het, wat wij noemen het straatverbod en dergelijke voor iemand die een ander lastig valt constant. Valt dat daar ook onder of is dat iets van andere orde? Um, dat is iets van een andere orde. Dat is eigenlijk een actie tussen inwoners onderling ja. en dat is tussen civiele rechter, Daar moeten we als overheid buiten blijven. Wat je wel ziet is dat wij vaak de eerste klachten en signalen krijgen en dan wordt naar ons gekeken. Los het maar op. Nou, Daar geloof ik niet zo eerlijk in. Ik, ik vind dat we die verantwoordelijkheid rust op ons alle schouders. Dus ik zeg ook tegen mensen, ik vind het buitengewoon vervelend. Voor zover het strafrechtelijk is, zal ik het proberen een accent te geven, maar heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. U kunt dat ook via de civiele rechter tot de orde laten roepen. Ja. Dat hebben we met z'n allen afgesproken, dat systeem. En wat je als overheid niet moet doen, is over op alle stoelen gaan zitten. Zo werkt het niet. Oké. Okay. En, en wat je nu ziet... Uh, ik, ik heb dit beleid... Het uh, gebiedsontzeggingenbeleid kent iets meer speelruimte, denk ik. Dat is mijn interpretatie. En dat gaan we, als we de kans krijgen, ook wel uitproberen. Want... Uh, als u het kaartje bekijkt, zit er op het kaartje ook het, een gedeelte dat betrekking heeft. Niet op zogenaamd een woongedeelte, maar op een recreatiegedeelte. Ja. En in dat gedeelte hebben wij last bijvoorbeeld van een insluiper. Die uh, door insluiping zaken uit vakantiewoningen stelt. Ja. Dat doet hij al een aantal jaren. En de, daar zie je dat het strafrecht het gewoon niet kan oplossen. Want het is achteraf uh, repressie en steeds langere straffen. Dus daar ga ik kijken of ik daar, zodra hij weer uit de gevangenis komt daar een gebiedontzegging op kan leggen... om daar het effect van het politieoptreden te vergroten. Ja. Want nu moeten ze wachten en capaciteit inzetten op de volgen. Nou, dat vind ik van de zotter. Dus ik ga gewoon kijken, kan ik met dat beleid het effect versterken? Want dat is wat wij willen, hè? die capaciteit heel gericht, heel efficiënt inzetten. Het wordt natuurlijk al in uh, meerdere plaatsen toegepast. Uh, is er misschien al een of andere jurisprudentie over dat iemand het nee, aangevochten heeft? Niet op dit onderdeel, wat ik net uh, schilderde. Maar dat is ook, je moet ook gewoon je nek durven uit te steken als openbaar bestuur. Omdat die samenleving zoekt ook de grenzen op. Dat hoort bij mensen. Nou, dat moeten wij ook af en toe doen. Dus ik, ik heb ook in het college gezegd, en dat vonden ze prima, dit gaan we uitproberen. Zoals Rob van Gijssel in Eindhoven heeft gedaan. Uh, dat is ook uh, zo'n variant, als ik het heel erg van een afstand bekijk, ik ken niet de details. En alleen die discussie is nog niet uitgevoed, omdat daar al een aantal zaken ook speelden in ja. de landen. En dan praten we over de, de zogenaamde pedofiele aanpak. Uh, maar daar zit een, uh, ja, speelt nog een heel andere factor wat mij betreft dan wat, wat ik net noemde. En dat is die uh, enorme angst van vooral de slachtoffers daaromheen. Dus mensen die dat soort ingrijpende zaken doen, daarvan vind ik echt, die kun je niet in een eigen omgeving terugplaatsen. Dus de straat en de wijk misschien. Ja. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid als samenleving voor die mensen gewoon. Daar ontkom je niet aan. Ja. Bestaat sorry, bestaan nog de afspraken met de Amsterdamse politie om al in Amsterdam op te treden tegen treinreizigers richting Zandvoort? Ja, ja, je ziet de laatste jaren dat die afspraken, dus de spoorwegpolitie is al heel alert... Daar krijgen wij al de voorsignalen van. Amsterdam-Amsterdam heeft ook zijn contacten. En als zij informatie krijgen, heden komt een groep. Dan geven ze dat tijdig aan onze politie door. Je ziet gewoon dat dat veel beter werkt. Want beide korpsen zien uh, ook dat, dat hier in Zandvoort de aanpak echt integraal is. En dat het dus resultaat heeft. Ze worden bij wijze van spreken hier op Stationsplein al uh, opgevangen. Sterker, of in de hoor. gaten gehouden. Ze worden er, uh, niet als je de trein te Bijvoorbeeld. Op het moment dat ze op het station uh, Sloterdijk in Amsterdam al onrust gaan veroorzaken, probeert mensen daar er al uit te knikkeren. Ja. Ja, er moet duidelijk wel een aanwijzing zijn. Want moet een aanwijzing als groep zijn. kan ik ja. natuurlijk best naar Zandvoort reizen. Absoluut. En als je dat plezierig doet, en dan mag best wat uitbundig, met wat humor en wat grappen. Maar er zijn gewoon grenzen. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit is in Zandvoort op stap geweest. En is het heeft niet een tijd voor muziek. En heeft een aantal. Luisteraars, <lacht> Want... wat vindt u? <lacht> en heeft een aantal bekeuringen uitgedeeld. Wisten jullie van tevoren dat ze zouden langskomen? Nee. Helemaal buiten de, de gemeente omgegaan. Ja. Dat is ook verstandig. Ja. Net zo goed dat ik ook niet wist toen ik hier een maand zat. dat nummer drie van de top mafiosi lijst hier van zijn bed werd gelicht. Nee. Sommige informatie moet je niet willen hebben. Ik wil wel achteraf geïnformeerd worden. En is het in dit geval ook gebeurd? Uh, nee, nee, met de voedsel- en warenautoriteit hoeven wij niet achteraf te weten. Wel weet ik dat er lijntjes zijn. Omdat je, uh, het primaat voor uh, het naleven van de regels, vooral in de horeca en dat soort instellingen, ligt primair bij de gemeente. Maar niet voor het rookverbod en nog een paar andere specifieke dingen. Dat is de voedsel- en warenautoriteit. En ik geloof in het uitwisseling van die informatie. Uh, want je hebt sommige ondernemers die iets sneller genegen zijn de grenzen op te zoeken. Dat hoort ook voor een deel bij ondernemerschap, laten we er helder over zijn. Daardoor zijn ze ook groot geworden. Maar het is nuttig als lokale overheid dat je weet wat er speelt... zodat je daar je beleid ook op kunt afstemmen. Dus delen van informatie is verstandig. Maar uh, controleert de gemeente zelf ook op het uh, rookverbod in de horeca? Nee, we hebben daar geen enkele bevoegdheid in. En dat betekent als ik onze mensen daar of de politie daarop inzet... Dat ze het alleen kunnen constateren en aanspreken. Uh, maar je wordt in een aantal zaken ook in je gezicht uitgelachen. Dus ik wil niet onze mensen in die vervelende positie brengen. En de, ver, de verstrekking van alcohol? De verschrikking van alcohol? Verstrekking van alcohol? Het kan een verschrikking zijn, maar... Een ander onderwerp. <laughs> <laughs> um, ja, de verstrekking van alcohol. Ja, daar wordt... Uh, Volgens mij is dat ook een bevoegdheid van de voedsel- en warenautoriteit, maar het is wel zo, en dat is ook nadrukkelijk de instructie, dat als wij ernstige signalen hebben, of signalen, dat we zelf al even gaan praten, dan wel de voedsel- en warenautoriteit vragen om gericht te gaan controleren. En dan heb je het vooral over de bewaking van de leeftijdsgrens, want dat zijn dingen uh, waar, waar ik me wel zorgen over maak in dit land, dat het alcoholgebruik op uh, toch wel jonge leeftijd fors toeneemt. En als dat dan ook nog gebeurt door het verstrekken daarvan in uh, toch semi-publiek toegankelijke uh, ondernemingen, noem dat maar op. Ja, dan ga je wat mij betreft echt over een grens. Er stond uh, een paar weken geleden een artikeltje in de krant dat er uh, werden vrijwilligers gezocht voor <coughs> de buurtbemiddelaars. Ja. Uh, is daar enige reactie op gekomen? Of, uh... Ik weet het niet. Ik niet. Nee, wat, dat, dat hebben wij uitbesteed aan een instelling die dat voor de hele regio doet. Ik, en mij, ik heb één keer met de directeur gesproken, ik heb daar een goede indruk van. En daarmee la, laat ik het ook los, omdat ik eh, eigenlijk de basale afspraak heb met veel van onze instellingen van doe je ding en gaat dat goed. Nou, het is leuk om het af en toe terug te horen. Heb je problemen, kijk dan of wij kunnen meehelpen om het zand uit de radar te halen. Dus ik ga ervan uit eh, dat, dat, dat dat loopt en dat dat goed loopt. Het is vertrouwen geven en uh, dan vanzelf een keer teruggekoppeld krijgen. En nu is het wel tijd voor de koffie en muziek, begrijp ik. Ja, <laughs> ja. Nick, bedankt voor je komst. Uh, op jouw <laughs> verzoek, Jimi Hendrix. Erin. Oh, nou ja, uh, we gaan even vertellen wat er allemaal dit, in dit uh, weekend uh, te beleven is in Zandvoort. Uh, het regent niet meer, dus misschien dat al die strandactiviteiten uh, toch uh, doorgaan. Want er is het een en ander te doen op het strand. Uh, Meijer aan Zee bijvoorbeeld uh, heeft van uh, 3 tot 23 uur de Natarij Cosmic Beach Party. Dat schijnt uh, bijzondere uh, originele muziek uh, te zijn variërend van world grooves tot techno. Er is ook een dansworkshop en een diner. Maar je kunt er ook, ook alleen voor het feest zelf komen. En er zijn er, uh, mensen aanwezig die een stoelmassage kunnen geven... en de tarot kunnen lezen... of een reiki-behandeling kunnen geven, Don. Ja, dus, en je kan het terecht. Ja, oké. Okay, en anders ga je de andere afgang af. En dan kom je bij Brussel, En zee terecht. Kan en die heeft uh, een heel programma over de hele maand augustus. Ja, allemaal films. Uh, Theater sur, plage, sur la plage. En uh, bijvoorbeeld morgen is er dan een afternoon lounge. En uh, s'avonds is er een filmdiner met de big night. En dat begint om, uh, om acht uur. Entree moet er wel betaald worden. En uh, laten we niet vergeten de expositie op golven van muziek in de Agathakerk. Van uh, twee tot vijf uur vandaag open. En sommige kunstenaars zijn aanwezig om uitleg te geven. En verder is daar weer zanger, gitarist Michael Knubbe, die het een en ander muzikaal begeleidt. Ja, en als je haast, dan kun je vanavond om negen uur bij Riche ook nog terecht voor de swing session. Met swingende muziek mag ik aan. Maar dan moet je wel 25 plus zijn. Dat wel, ja. ja. ja. Uh, trouwens, uh, eerst even vlinders tellen hè, vandaag en morgen. Maar, na, na, nacht, nacht hoeft niet. <laughs> nee. Ik nee, ga naar bed. Ja. Wat, wat hebben we nog meer staan morgen? Nou, de... er, er is nog uh, uh, tot vijf uur kan je bij uh, Take 5 terecht om uh, te brikken on the beach. Ik weet niet wat brikken is, maar het nou. zal wel iets met bewegen te maken hebben. Nou, dan, dan moet je maar gewoon gaan en dan, ja. dan, dan zie je wel wat schipstroom. Tot vijf vindt, uur zijn ja. vanmiddag. Uh, en morgen dan in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Daar hebben we de Samba Tula Band. Van ja, half twee tot vier uur. Met twee spannende gekleden of ontklede Braziliaanse dan Weet je dat, dat zeker? In... Ja. Oh, want ik was niet van plan te gaan. Maar nu ga ik dan toch even. <laughs> uh, wat hebben we nog meer morgen? Ik denk dat we het wel zo'n beetje nou, hebben nee, gehad, Op het Blootstrand he? bij paal uh, 69 is van zes tot twaalf uur een concertdiner op het strand. Ai. Heb ik gemist, even. En in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal treedt morgenavond vanaf 9 uur de bekende Belgische vocalgroep group voicemail op met songs in allerlei soorten. Allemaal a cappella. Maar Tom, als je buiten de gemeente gaat, dan weet ik er ook nog wel een. De feestweek in Zandpoort is uh, gestart. Ja. Dat... Met de kermis en uh, nou ja, harddraverijen, allerlei uh, activiteiten in en om Zandpoort uh, heen. En laat ik Zandvoort maar vast even warm maken voor het volgende weekend. Want dan beleven wij het jazzweekend in Zandvoort. Met op donderdagavond de opening in Café Nuff. Vrijdagavond in de diverse cafés. En zaterdag gaan we op het gasthuisplein. Met onder andere Geertje Kouwveld, Jan Menu en Hans Dulver. En dan zondags nog even weer op die, in diverse strandtenten. Er Kortom, zijn allerlei activiteiten. Ja. Je hoeft je in Zandvoort niet te vervelen. Niet. Ja, en als je volgende week zondag dan uh, toch overdag ook nog wat wil doen, dan kun je ook altijd naar de zomermarkt. De door grootste, het hele dorp heen. De grootste zomermarkt van uh, Nederland, zo wordt gezegd. Dus. Nou, hij is in ieder geval door het hele dorp heen. We hopen alleen dat het lekker weer is. Muziek. Oh, oh, oh. I'm mm -hmm. Oh Zandvoort vanuit de muziek uh, aangeschoven is uh, Peter van Oorschot uh, van uh, de Kustwacht. Peter, welkom. Dankjewel. Uh, ja, bijna letterlijk en figuurlijk uh, is, is de Kustwacht voor mij iets wat zich zo aan de horizon wat uh, Zandvoort betreft begeeft. Uh, dat is ook jullie werkterrein? Uh, ja, wij, uh, wij zitten uh, fysiek in Den Helder. Op het, op het marinetrein, daar hebben wij een, een coördinatiecentrum, zoals dat heet. Dat moet je een beetje zien als een, een, een meldkamer die de brandweerpolitie ook heeft. En wij hebben dat dan op maritiem gebied, eigenlijk in de breedste zin van het woord. En uh, wij hebben daar een, een aantal taken die wij moeten uitvoeren. En een, een belangrijke taak, dat is de zogenaamde uh, noodspoed en veiligheid. De, de search and rescue. Ja. Zijn jullie uh, een rijksdienst? Wij zijn uh, een, een, een overheidsdienst. Wij vallen onder zeven ministeries. En, <laughs> en mijn werkgever is het ministerie van Defensie. Dat is om het makkelijk te maken, uh, zeggen ja. ministerie. Eén uh, ja. uh, baas is moeilijk, <laughs> zeven baas maakt het makkelijker. <laughs> Denkt men. <laughs> nou ja, dan kun je doen wat je wil natuurlijk. Mm, ja, <laughs> niet helemaal, maar goed. Zou kunnen. Ja, uh, maritiem. Dat betekent dat jullie schepen hebben. Ja. Uh, wij hebben een aantal, uh, een aantal schepen uh, binnen Kustwachtverband... die in een zogenaamde Rijksrederij uh, zitten. Dat zijn een, een, een viertal schepen. Dat is een, een, een zeesleeboot. Dat was de waker. Dat uh, vrij markant uh, wit schip die helaas verleden jaar uh, uitgebrand is... en daardoor los is verklaard. Daar hebben wij nu een, een geheel nieuw schip voor, uh, de Ivoli Black. Uh, zul je waarschijnlijk in Zandvoort iets minder zien... omdat die toch wat verder op zee uh, zit... We hebben een paar patrouillevaartuigen die bemand worden door douanepersoneel onder meer. Die zijn wat kleiner, die zullen wel wat dichter onder de kust zitten. En we hebben een visserijinspectievaartuig. Dat zijn onze vastvaartuigen. Ja. ja, want bij kustwachten heeft, heb ik zoiets van smokkelen. Dus de samenwerking met douane. Dat is een, zou een onderdeel kunnen zijn. Omdat wij natuurlijk met al die ministeries samenwerken. hebben wij veel te maken met onder meer de douane. maar ook, ook de politie. En uh, ja, op het moment dat er, dat er indicaties zijn dat er gesmokkeld wordt. Uh, dan, uh, dan worden daar acties op ondernomen. Ja. in combinatie met politie, douane, Maritieme Zee. Houdt dat in dat jullie ook s'nachts patrouilleren? Jazeker. Dat gaat 24 uur per dag door. Dat ja. betekent dat jullie schepen op zee. Kunnen aanhouden en controleren? Uh, er zijn uiteraard uh, is, daar, uh, is daar wetgeving voor. Uh, de, je hebt de 12 mijlsgrenzen, de zogenaamde territoriale zee. Uh, alles wat daar buiten komt, is de vrije zee. En uh, om daar bepaalde acties te doen, uh, dat wordt uh, wettelijk gezien veel moeilijker. Ja. Uh, binnen de territoriale wateren is er veel meer mogelijk. Ja, nou, ik noem maar wat de douane, verdenkt een jacht van uh, drugsmokkel. Binnen de 12-mijlzone, mogen jullie die aanhouden? Dan mag men aan boord gaan voor controle. Men vraagt dat wel altijd netjes. Ja. En uh, goed, een andere optie is gewoon er vlak naast blijven liggen tot die binnenkomt. En op het moment dat hij binnen is, dan aan boord stappen. Hmm. Dat betekent dat jullie dus ook tussen de pieren of in de haven actief zijn? Ja, dan staat daar uh, in een aantal gevallen uh, als wij verdenking hebben naar schepen toe... ...dan, uh, dan uh, kan het zo zijn dat die schepen uh, op, op afstand gevolgd worden... Vanuit de lucht, vanaf het water. En op het moment dat zij binnenlopen, dan staat er een ontvangstcomité te wachten op de kader. Zijn jullie gewapend? Aan boord van de douanevaartuigen, douane heeft wapens. En uiteraard als politie en Marissuszee aan boord zijn, hebben ze ook wapens. De schepen zelf zijn niet bewapend in de vorm van... Geen boordgeschut? Nee, geen boordgeschut. Het enige wat erop lijkt, dat is een waterkanon in geval van brand. Nou, woon ik in een redelijk hoog gebouw in Zandvoort. Ik zie jullie wel eens langs mijn ramen vliegen. Ja, ja, ja, ja. we hebben uh, twee vliegtuigen. Twee dorniers. Uh, in de, de wit en dan uh, keurig netjes met die oranje strijping erop en uh, die blauwe kleur. Deze vliegtuigen die worden door onze planners uh, ingezet, uh, dagelijks ingezet, uh, voor uh, met name milieuvluchten. Uh, op, op zee uh, wil men, uh, schepen willen schepen nog wel eens een keer. Uh, Klandestien lozen omdat het goedkoper is dan uh, het afval naar uh, de afvalbedrijven in de havens te brengen. En uh, ja, de lozing is, uh, is verboden. Tenminste, er zijn uh, bepaalde reglementen zijn ervoor. Uh, die vliegtuigen die worden ingezet, die vertrekken vanaf Schiphol... En uh, vliegen dan uh, vaak over Zandvoort omdat dat de kortste weg is naar hun patrouillegebied, naar zee toe. Mm -hmm. en, uh, zij gaan op zee en uh, dan uh, hebben ze een bepaald uh, gebied toegewezen gekregen waarbinnen zij patrouilleren. Dus het is niet voor bewaking van het strand of, of de duinen om nee, daar nee, uh, een nee. oogje op te slaan. Nee, dus is puur het voor is, op zee. Het is puur op zee. Ja. En uh, als er uh, van politiewegen een, een verzoek komt van als jullie... Uh, naar zee vliegen en uh, willen jullie voor ons uh, daar kijken als jullie er uh, langskomen, dan wordt dat uiteraard meegenomen. Maar het zijn uh, vliegtuigen die uitgerust zijn voor werk op zee met speciale apparatuur aan boord om olie op te sporen en dat soort dingen. Is dit een uh, vervanging van uh, wat tot voor kort, uh, een paar jaar geleden, de marine luchtvaartdienst was uh, vanaf vliegveld Valkenburg? Uh, die vlogen met die brigettes, hè? Uh, Orions. Of Orions. Ja, ja. Ja, die Oraiens, die zijn uiteindelijk allemaal, allemaal weggegaan. Die, die zijn door de marine verkocht. En uh, wij hadden altijd uh, inderdaad uh, een Orajen uh, die voor ons kustwachttaken uitvoerde. Dat viel weg. We hadden daar één vliegtuig bij, dus dat was te weinig. En uh, daar is dus uh, uiteindelijk uh, voor een uh, tweede vliegtuig gekozen. Met die verstanden dat het oude vliegtuig zijn tijd had gehad. En er uh, twee vervangende vliegtuigen voor zijn gekomen. In het vorige gesprek vertelde je iets dat jullie ook internationaal uh, werken. Ja, ja. Ik, wat ik nu net vertelde, dat is het, het, het milieuverhaal van dat vliegtuig. Uh, op het moment dat zo'n vliegtuig in de lucht zit uh, om een milieuvlucht te doen... kan hij uiteraard onmiddellijk ingezet worden voor opsporing en redding. Uh, dat is eigenlijk onze, onze hoofdtaak, de opsporing en redding. Op het moment dat wij een, een, een drenkeling in het water hebben waarnaar gezocht uh, moet worden kunnen we daar een aantal schepen inzetten van de KNRM, ook uh, KNRM Zandvoort. Maar er wordt dan ook vanuit de lucht uh, gezocht. Dat kan middels helikopters en dat kan ook vanuit het vliegtuig. Um, internationaal, ja zeker. Uh, de schepen zijn uh, tegenwoordig uitgerust met uh, satelliet aan boord. De, de meeste schepen, de grote beroepsvaart in ieder geval. Um, het werkt net als een mobiele telefoon, je hebt een bepaalde provider. Uh, schepen die kunnen inloggen bij een provider, in, uh, in uh, een, een Nederlandse provider. Nederlands, ja, het, het is een provider die hier gezetteld is in Nederland. Die zijn ontvangststation in Burem in, uh, in Friesland heeft. Grote satellietschotels. Uh, op het moment dat hij waar ook ter wereld uh, in de problemen komt... en hij drukt aan boord op zijn, uh, zijn distressknop, om het zo maar te noemen... Dan gaat dat signaal naar de satelliet, het wordt terug naar de aarde gestuurd... ...wordt ontvangen in Burem en wordt recta doorgelinkt naar de kustwacht. Dus wij krijgen een melding binnen van een schip in nood... ...wat bijvoorbeeld, en dat is, dat is werkelijk gebeurd, bij India in de buurt zat... ...een schip wat in slecht weer zat met volgens mij een lading hout aan boord... ...zwaarslag zij maakte. de bemanning wilde van boord... ...en ja, die drukte op de D-St-knop. en dat kwam bij ons binnen. Mm -hmm. Ja, dan hebben we een probleem, want wij kunnen dat uiteraard niet met onze eigen middelen behappen. India is iets wat. Uh, dat haal je niet. Mee. Nee, ja. nee, is iets wat aan de, aan de verre kant. Dus wij zijn dan uh, wij gaan dan kijken in onze, onze manuals die we hebben welke uh, welk rescue station verantwoordelijk is voor dat gebied. Want de wereld is eigenlijk ingedeeld in gebieden waar landen en rescue centers uh, verantwoordelijk voor zijn. Ja, en dan kom je in, in India uit uh, bijvoorbeeld Bombay of uh, Goa. Het probleem alleen in dat geval was dat wij bij onze telefoongesprekken met, met, die, met dat land in één geval een, een uiterst vriendelijke Indiër aan de lijn kregen die op elke vraag die wij stelden oh yes zei en verder eigenlijk helemaal niets. Waarbij wij dus een gegeven moment maar opgehangen hebben, want daar hadden we niets aan. Waar, waarbij wij naderhand het vermoeden hebben dat hij onmiddellijk zijn collega's ingelicht heeft, want toen wij Goa belden, werd er niet meer opgenomen. Ja, dan heb je een probleem, want het ja. schip is nog steeds in nood. En ja, en, ja het, het is gewoon zo geregeld dat uh, het rescue station wat uh, de noodoproep ontvangt ook verantwoordelijk is voor de afhandeling uh, van uh, dit noodgeval. Dus wij moeten dat gaan afhandelen. En dat is in zo'n gebied natuurlijk uh, problematisch. Daar hebben we dan weer andere middelen voor. Ook weer met diezelfde satelliet om een bepaalde uh, call uit te zenden voor dat specifieke gebied. En dat is een uiteraard een veel groter gebied. Waarbij uh, aan boord van schepen die satelliet hebben, ongeacht waar ze op ingelogd staan, uh, toeters en bellen beginnen te rinkelen. Want er komt een noodbericht binnen. Wij hebben dat uh, gemaakt. Wij kunnen dat niet zelf uitzenden. Daar hebben wij de, de Nooren uh, onder meer of de Engelsen voor nodig. In dit geval hebben we dat via Noorwegen gedaan. Die hebben dat voor ons uitgezonden. We hebben reactie gekregen van een, een, een Grieks schip, een tanker, die er pakweg 20 mijl, zeemijl vandaan zat. Hè? Dus 1,8 kilometer is 1 mijl. Uh, die hebben wij vervolgens uh, verzocht uh, daar met spoed heen te gaan en hulp te verlenen. Dat heeft hij gedaan en die heeft dus alle 20 opvarenden gered. Het schip is ook gezonken. En, uh, volgens mij weten de Indiaanse autoriteiten nog steeds niet dat het schip daar ligt. He. Hebben jullie ook uh, bemoeienis met uh, kapingen bij Somalië en dergelijke, de beroemde golfkapingen? Inderdaad, uh, daar hebben wij uh, bemoeienis mee. Dat, uh, wij hebben op onze website hebben wij daar een, uh, een speciale uh, piratenafdeling uh, staan met een formulier. Ook oh, met een lapje voor een hoofd. Ja, wat ingevuld kan worden. We hebben iemand die dat afhandelt bij ons. Daar hebben we een, een mooie vlag bij zijn kantoor neergehangen, een piratenvlag. Zodat, uh, wij ja. Het, uh, ja. Dat het de piraatafhandelaar is. Nee, er komen aanvragen binnen van, van maatschappijen die schepen in dat gebied hebben. Wat mogelijkheden zijn om in konvooi te varen, et cetera. Ja. Het is voor ons eigenlijk alleen maar een afhandeling. En in ja. geval dat er een, een pirataanval is, krijgen wij wel meldingen van schepen ja. binnen. Dat, zijn, ja, dat ja, zijn de noodoproepen. De noodoproepen. En daar moeten wij op een bepaalde manier op reageren. En dat is, dat is vastgelegd in een procedure die ja. wij dan ook... Ja, volgen, zeg maar. Gaat er bij jullie ook een alarmbel rinkelen als het KNMI een weeralarm afgeeft? Als het KNMI een weeralarm afgeeft, dan komt dat inderdaad bij ons binnen. Uh, wij krijgen daar een seintje van van het KNMI en wij gaan dat uiteraard uitzenden. Wij hebben vaste uitzendtijden. Uh, elke aantal uren wordt er een uitzending gedaan uh, voor bijvoorbeeld weerberichten, stormwaarschuwingen. Maar ook uh, veiligheidsberichten voor uh, de scheepvaart, uh, dat er een... Uh, ja, een schip gezonken is die de veilige doorvaart blokkeert. Er worden boeien omheen gelegd, maar er wordt ook een veiligheidsbericht voor uitgezonden. Van denk erom, daar ligt een gevaarlijk vaarder omheen. Daar komt het eigenlijk op neer. En inderdaad, wij, wij zenden die weeralarmen zenden wij ook uit. En hoeveel personeel zit jullie eigenlijk als je 24 uur, 7 dagen per week moet draaien? Uh, op de, de operationele afdeling werkte 28 man, mannen en vrouwen. En uh, die uh, zitten in een, uh, in een ploeg van vier, uh, zeven ploegen van vier. Uh, wat inhoudt dat wij uh, gewoon 24 uur per dag door kunnen hm. draaien. Daarbij zitten nog een extra ploeg van zeven man. Dat zijn uh, handhavingsmedewerkers. Die zijn uit een pool van uh, politie, douane, Marseille en de Algemene Inspectiedienst. Met name voor uh, de Visserij. Die een aparte desk bemannen en, en zich puur bezighouden met de handhaving op de Noordzee. Volgen de schepen de, de juiste route? Want er zijn ook scheepsroutes op het water. Uh, kruisen ze die route op de juiste manier? Bevinden ze zich niet in de veiligheidszone van een platform? Etcetera, etcetera. Ja, jullie hebben dus panden in IJmuiden en Den Helder? Of vestigingen? Nee, nee, alleen Den Helder. Wij, wij zaten in Ermuiden. Uh, daar, daar hebben wij gezeten. Dat gebouw is inmiddels gesloopt. Wij zijn in 2001 verhuisd naar Den Helder. En, en dat is puur onze locatie waar wij ons werk vandaan uitvoeren. Voor wat betreft het radiowerk. Op VHF-gebied hebben we overal steunzenders langs de kust staan. Zodat we de hele kust vanaf het zuidelijkste puntje in, in Zeeland... tot het meest oostelijke puntje in, in Groningen de, ons gebied kunnen kufferen zeg maar tot uh, ja een dikke twintig mijl uh, op zee voor wat betreft de marifoon en voor wat betreft uh, de middengolf kunnen en we... de schepen komen ook in de muiden hebben als thuishaven uh, uh, variëert varieert. we hebben uh, een patrouilleschip in scheveningen liggen twee de visserij okay. ligt in scheveningen en een van de douanevaartuigen een andere ligt in den helder ja. Uh, die uh, de zeesleper die ligt in Den Helder en dat is ook een schip wat vanaf windkracht 5 altijd naar buiten gaat... en op een bepaald gebied op zee blijft liggen om onmiddellijk assistentie te verlenen. 1 augustus, sterker nog, 19 augustus begint uh, sale 2010. Hebben jullie daar ook nog bemoeienis mee? Uh, nee, niet echt. Dat is. Je uh, dus alleen maar dat, kijken hoe mooi het is. Uh, ja, ja, het monitoren. En, uh, mm. ja, dat is puur de, de verkeerscentrale van de haven die moet zorgen dat, uh, dat daar een goede doorstroom uh, plaatsvindt naar Amsterdam. Uiteraard zijn we er al let op, want er zullen waarschijnlijk een hoop pleziervaart uh, zal er op zee zitten met mogelijke ja, gevolgen van uh, ja, problemen mm. op het water. Nog even ah, natuurlijk naar... ook genieten. Dat allemaal langs uiteraard. Komt, ik denk dat er heel veel genoten moet worden. Ja. Ja. Ja. Nog, nog even naar het buitenland kijken. Antille, uh, hebben jullie daar bemoeienis mee? Of is het een zusterorganisatie? Uh, Antille die heeft ook een kustwachtorganisatie. Dat is puur een organisatie die door echt de Koninklijke Marine, het, het militaire gedeelte, gerund wordt. Uh, okay. die, die doen uiteraard uh, ook uh, hun onderdeel voor uh, de opsporing en redding. Maar die zijn veel meer geënt op het. Uh, ja, het drukstransport onderscheppen ja. en dergelijke. Ja, ze zijn nog wel eens heel in Heel plaatsvindt, ja. Ja. ja. Maar dat is niet direct met jullie organisatie uh, verbonden? Nee, nee. Wij hebben uiteraard wel contacten met ze. Als wij informatie moeten hebben over Antilliaanse schepen... kunnen we bij hun terecht uh, en andersom. En uh, mensen die uh, op de Antillen te werkzaam worden gesteld, militairen... Die, uh, die willen nog wel eens bij ons binnenwandelen... om eerst eens te kijken van hoe werkt het en uh, het een en ander op te doen. Ja. Ik begon uh, dit verhaal met... Ja, voor ons zijn jullie een beetje over de horizon of op de horizon. Uh, is er iets concreets wat jullie met Zandvoort, uh, hier de kustwateren of het strand of wat dan ook doen? Of, of behalve patrouilleren in de lucht, maar, uh, of, of eigenlijk niet? Of de uh, hele kust misschien zelfs? Dat is niet specifiek Zandvoort, dat is, dat is met name de hele kust. Uh, Zandvoort is daar natuurlijk toch ook wel een, een onderdeel van. Uh, zeker in de zomerperiode, badgasten. Veel wat gasten ja. in Zandvoort en uh, er zijn uh, toch recentelijk wat problemen geweest met, uh, met zwemmers. Ja. Uh, wij zijn uiteraard afhankelijk van de melding die wij ontvangen, want wij kunnen zwemmers niet monitoren vanaf uh, ons, uh, ons centrum. Wij, wij hebben daar wel radar, we hebben daar een, een zogenaamd AIS, Automatic Identification System, waarbij wij de scheepvaart kunnen zien varen, ja. maar zwemmers die zien wij niet. Dus wij zijn afhankelijk van de melding. Op het moment dat wij meldingen krijgen, en dat geldt voor de hele Nederlandse kust... dat er een zwemmer in de problemen is of zwemmers in de problemen zijn... dan gaan wij onmiddellijk een, een reddingsactie op touw zetten. En, en dan komt daar de reddingboot van Zandvoort. En dan kan, een, als het een uh, flinke zoekactie is, Noordwijk of Katwijk nog bijkomen. En Muiden komt erbij. Dus wij, wij pakken dan groots uit en wij coördineren dat vanuit Den Helder vandaan. Ja, uh, zoals gisteren zag ik uh, heel veel zeilen op zee hier... Blijkelijk was er een zeilwedstrijd aan de gang of een regatta of wat dan ook. Jullie worden daarvan op de hoogte gesteld en houden dat in de gaten? Uh, wij krijgen, de, de, als, het, als men uh, het doet volgens de reglementen, dan worden dit soort evenementen worden bij ons aangemeld. Daar wordt uh, door ons ook uh, toestemming of geen toestemming voor verleend. Uh, dat kan uh, met name te maken hebben als men uh, haveningangen uh, moet passeren. Dat, uh, ja. als, wij, als men een zeilwedstrijd wil organiseren en wij verwachten een, uh, een groot uh, transport in die haven... dan kan het zo zijn dat uh, contact gezocht wordt met uh, de, de zeilvereniging van uh, doe het op een andere manier. Ja. Ga de andere kant op of start vanaf een andere kant of ja. verplaats hem. En anders dan uh, wordt daar toestemming voor gegeven. Wij, het is niet zo dat wij, als er zo'n zeilwedstrijd is... dat wij uh, met boten of vliegtuigen dat monitoren. Nee. Okay. Daar is de organisatie zelf verantwoordelijk ja. voor. Ja. Gezien de tijd, Peter, uh, we moeten zo'n een beetje gaan afronden... is er iets wat we niet gevraagd hebben... en wat je nog zou willen vertellen over uh, het werk van de kustwacht? We hebben we ja, dus zo'n beetje alle gebieden gehad? Dat het, het is heel moeilijk uh, aan te geven. Het is een, oh. een vrij uh, complexe materie wat wij... Uh, die wij doen, ja, onze hoofdtaak is de veiligheid op zee. En ja. mensen moeten vooral zich realiseren dat als zij iemand zien die, die in de problemen is, bel, meld het. Ook al doe je dat via 112 op je mobiele telefoon, dan kom je wel bij de politie in drie bergen terecht. Op het moment dat die weten dat het op zee is, wordt het onmiddellijk naar ons doorgeschakeld en kunnen wij gaan coördineren. Oké, okay. ik weet niet, Tom, heb jij nog een vraag? Gebruiken jullie wel eens uh, de webcams die her en daar langs de kust staan? Nee, die worden door ons uh, niet gebruikt. Niet, uh, niet nee. bekeken en zo? Nee. Uh, uh. Oké. Okay. Nou Peter, heel erg bedankt dat je de tocht van Emuiden naar Zandvoort hebt willen maken. En, uh, ben je op de fiets nu? Nee, nee vanwege, ik moest nog een boodschap doen en vanwege het weer uh, ben ik maar met de auto gegaan. En, uh, dat kan ook makkelijk, want het is niet zo mooi, dus de weg staat niet, uh, niet dicht. Het staat niet nee. dicht, nee. nee. Bedankt voor uw komst in elk geval en veel succes. Graag gedaan. Dit was Goedemorgen antwoord van de laatste dag van de maand juli ja. 2010. Week 30 alweer. Het gaat toch razend hard dat, dat jaar. De redactie werd gedaan door Yvonne Roosendel. Wij zonden uit vanuit de studio onder de technische bekwaamheid van Roy Haldeman. Presentatie Don de Gebber. En Tom Hendricks. Jullie en... reden het. Als het weer zo blijft zoals het nu is, dan is er van alles te beleven op het strand. En ook morgen eh, Zand wordt aan alle kanten. Dus een prettig weekend en tot volgende keer. Tot volgende week. I to say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 Er zijn vele duizenden mensen naar Duisburg gegaan. Ze kunnen op grote schermen in een voetbalstadion of in kerken de mis volgen. Burgemeester Sauerland is niet aanwezig bij de herdenking. Er is veel kritiek op hem na aanleiding van het drama op de Love Parade. Het is precies een week geleden dat er op het feest in Duisburg mensen in de verdrukking kwamen. Het drama kostte aan 21 mensen het leven. De Amsterdamse dierentuin Artis komt tientallen miljoenen euro's tekort voor een grote renovatie. In totaal is 80 miljoen euro nodig, maar tot nu toe is minder dan de helft gefinancierd. Het bouwproject is begin dit jaar van start gegaan. Volgens Artis laat vooral het bedrijfsleven het afweten. De dierentuin wil onder meer een museum en een kenniscentrum bouwen. Dat moet per jaar ruim 300.000 bezoekers extra trekken. Verder moeten de dierenverblijven worden vergroot en is Artis van plan een grote ondergrondse parkeerplaats aan te leggen. Artis is nu genoodzaakt om het project in fases uit te voeren. Volgens de dierentuinen is daarmee niet gezegd dat het bouwproject later dan in 2014 klaar is. In het noordwesten van Pakistan zijn naar schatting bijna een miljoen mensen getroffen door de overstromingen na hevige regenval. Het dodental staat op 400, maar vermoedelijk zijn er veel meer slachtoffers. Volgens Artsen zonder Grenzen is er grote behoefte aan medische zorg en noodhulp. Morgen gaan teams van de organisatie noodpakketten met zeil en voedsel uitdelen. Veel dorpen in het noordwesten van het land liggen laag en komen daardoor in de moesontijd snel in de problemen. Het weer, het is overwegend bewolkt, alleen in het oosten kan het af en toe even zonnig schijn. Verder valt er verspreid wat regen of motregen. Het wordt 20 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.